Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je energierekening wordt toch niet zo hoog als je misschien dacht. Omdat de gasprijzen nu door het dak knallen, gaat het kabinet de energierekening van huishoudens compenseren. Vertelt verslaggever Marleen de Roy. Wat we horen achter de schermen is dat het om een totaalbedrag gaat van 3 miljard euro... Wat het kabinet dus wil vrijmaken om de gas- en elektriciteitsprijzen te verlagen. Dus de energierekening voor mensen te verlagen. En dan het komt neer op zo'n 400 euro per huishouden. Daar moet je ongeveer rekening mee houden. Ook trekt het kabinet 150 miljoen euro uit voor de isolatie van huizen. Via je gemeente kan je een voucher halen om bijvoorbeeld tochtstrips te kopen in de bouwmarkt. Dit alles moet voorkomen dat mensen straks hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ten oosten van Londen is een Brits parlementslid doodgestoken. Begin van de middag werd hij meerdere keren gestoken bij een kerk. Uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Er is een man van 25 opgepakt. Waarom die zou hebben gestoken is niet bekend. Volgende maand vertrekt een vliegtuig met 90 Nederlandse militairen naar Mali. Ze gaan in dat Afrikaanse land helpen bij een VN-missie. Het is daar al langere tijd onrustig. Er zijn regelmatig staatsgrepen. Het is er mogelijk om door de straten van New York te banjeren. Na anderhalf jaar opent Amerika de grenzen weer voor iedereen die volledig gevaccineerd is. Vanaf 8 november zijn toeristen weer welkom. En drukte in Amsterdam. Er kan deze dagen gefeest worden op het Amsterdam Dance Event. Ook buitenlandse feestgangers komen daarop af. Ik from Israel uh, Israël like een week ago. En nu zijn we hier in Amsterdam van het ADE Festival. We kwamen all the way from Malta. Het is onze tweede keer in ADE. Finally kunnen we het party. De toeristen moeten ook hun QR-code laten zien om toegang te krijgen tot ADE. Kom je niet uit een EU-land, dan heb je geen coronacheck. En dan moet je je elke 24 uur laten testen. Zo gratis en je krijgt de uitslag al binnen een uur. Heb ik het weer nog? blijft droog vanavond, koelt vannacht af tot 4 graden. Morgen is het ook droog, op veel plekken ook zonnig. Dan is het rond de 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten nog meer vertraging zijn op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen 20 minuten op onthoudt. Verderop voor knooppunt Everding ook 20 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en de Hoge Made, 20 minuten. A6, Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten oponthoud. En op de N305 Almere richting Dronten voor Zeewolde een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu. Welkom in Zandvoort. Yo. Zeg maar Too hunky, look like shit, some low-life junkie. Well, I learned my lesson, I never start messing around with the girl who starts undressing when you're known for a minute, cause you never know what's in it. Cause she's wicked, you miss but you sure won't win no place. Oh, there I go, so I don't know what this is, they don't Oh, care. Jesus Christ. See, yeah. Got to remember this and it's only fair I die. Don't, don't give me some. Uh, uh, uh. Yum, yum, give me some. So what you gonna do? What you gonna do? Yum, yum, give me some. Young, young, give, me young, me some. Young, young, give me some. but only Jouw keuze ZFM. Isso é parte dessa tribo que se chama Candial Ele é um de nós, um músico herói Um grande herói que nasceu em Niterói É, ele é um de nós, um músico herói Um grande herói boy aqui...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 cross Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering is bijeengeroepen naar aanleiding van de dood van David Ames. De parlementariër werd vanmiddag doodgestoken bij een bezoek aan zijn kiesdistrict. Hij was 69 jaar. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2%, melden de vakbonden. Ook krijgen de ambtenaren een thuiswerkvergoeding voor dit jaar en volgend jaar. En ze krijgen een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Op het Canarische eiland La Palma wordt geprobeerd om 400 te redden met een vrachtdrone. De dieren werden een week geleden ingesloten door een lavastroom. Het weer. Vannacht koelt het flink af. Morgen eerst koud met geregeld zon. Later meer bewolking. Het blijft morgen vrijwel overal droog en het wordt een graad of 13.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 Sint dat hij dat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 Zijn droom stil. Nu zie ik niks niet niemand nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar wil. Rainend af en dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit Als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het en we zullen het wel. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM Zandvoort. voor. ZFM 106.9 FM. Here we are, six years later. I don't know what we're trying to find, to find. We've been dancing with strangers. Could it be Get. I'm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 Stop talking. Grab your boots and let's start walking.